Eerste kennismaking, je ah, man black. Ja, is je man black. Je weet hoe het gaat. Nee, nee, nee, ik luister niet naar je. Nee. Ja. Het is niet nodig uit te vogelen waarom en hoe wat is Voor mij, want als je praat hoor ik gebrabbel als van iemand die zat is Want de tijd ik, maar als wij beginnen kruipen ze van onder stoelen en banken En dan zie je wijven springen, en ik ben sociaal op het eerste gezicht Maar op zich ben jij niet veel specialer dan de stof is Ik heb genoeg van die ditjes en datjes, koetjes en kalfjes, pitjes en katjes wat je praat tot het de spuigaten uitloopt. Ik vang het op tot het mijn ander oor weer uitstroomt Jullie zijn rijp voor de brug en ik doe het graag. Maar ik weet echt niet wat je net zei. Als je dat je dus vraagt, zei. niks als je niks zegt. Want als je luistert naar wat ik zeg en wat hij zegt, voel je vrij in wat je zei, je zei het oprecht. Maar wees vrij als je het zei. En ik oplet. Uh, je, je kan wel praten maar. Je kan wel praten maar. Je ja. kan ja. wel praten, maar. Je kan wel praten, maar ik luister toch als je me kent Weet je dat ik niet zo ben als de meester? Want ik hou van chicks drank, kotsen op feestje Wanneer ik binnenkom, dan stormrom mijn deuren En wat mij betreft mag de rest oppleuren. Want ik chill hem liever met mezelf dan te praten Met mensen die zeuren, mijn bullshit vragen Ik heb geen zin met te verlagen tot levensverhalen Over hoe je mislukt bent zonder bestaanswaarde ah. Ben een man van gemoedstoestand Verandering als dat een woord is of als gek een soort is Dan ben ik een. Die classics en kikken, veel chicks, ik wil het over tikken. De stilo gelikte, dan jullie lijken pikkers Die aasen awesome op de flows van een ander te rippen Als ik de show kick, dan weet je dat het goed zit Bram rushes tennis, yeah. en zet mezelf weer als toegek dus Je zegt niks als je niks zegt Want als je luistert naar wat ik zeg En wat ha, hij zegt ha, ha, Voel je vrij in wat je zei, zij het oprecht Maar wees blij als je het zei En ik ook